Het gaat om een aantal online advertentieproducten... die adverteerders helpen hun doelgroep te bereiken... door de selectie van de juiste websites. Facebook wil met de aankoop een sterkere positie... op de online advertentiemarkt krijgen... ten opzichte van de grootste concurrent Google. Het weer. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt... en kan er wat motregen vallen. Overdag en in het weekend geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 5 tot 7 graden. Na het wordt worden zachter, mogelijk meer dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Als je partner onbetaald verlof opneemt en jij zit in het buitenland... dan krijg je dubbele partnertoeslag, vertelde Bert. Hij wil graag weten waarom, want dat is toch eigenlijk helemaal niet nodig, zegt hij zelf. 0800 1121 als je het weet. Mailen kan ook, nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Twitteren kan via Nachtzuster. En je kunt ook altijd even een kijkje komen nemen op de chat. Die is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. Uh, André wil graag meer weten over die Borat-film. Wisten de mensen die daarin zitten wel dat ze in een film zaten? En Rob van Dijk zoekt een econoom die wakker is om hem te vragen... of hij uh, nou wakker ligt van de plannen van het kabinet om verder te bezuinigen. Mevrouw van der Poel belde over de conserveringsmiddelen. Wanneer zijn die schadelijk voor het menselijk lichaam? Yvonne wil weten waarom de heilige scholastica eigenlijk heilig is verklaard... En even kijken, Peter Ankersmit belde over Asperger, de, de ziekte. Rutger de Vos wilde meer weten over helium. heeft Jasper al iets over verteld. En Patrick die vroeg zojuist, ik heb nooit griep. Hoe kan dat? Nou, mocht je daar een antwoord op hebben, bel dan ook even. 0800 1121. En het is lente. Ook bij de tandarts. Peter de Koning.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 schreef het voor zijn eindexamen aan het Rotterdams conservatorium Peter de Koning. En het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het werd een hit dankzij de Breakfast Club, het programma op Radio 3. Ooit langer geleden. 0800-1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met al je vragen. Maar vooral je antwoorden, want dit is het laatste uur. En dan hopen we toch alles nog even te kunnen benoemen. Toon, goeienacht. Ja, Goeienacht, Afzalit. Hallo. Goeie vrijdag. Goeie vrijdag. Ja, het ja, kaartje Zeg het eens. Uh, over Borak. Ja. Uh, die eerste film over Kazachstan Kars Die ja. mensen wisten echt niet dat ze uh, gefilmd werden. Nee, allemaal niet. Allemaal niet, want daar hoeft ze eigenlijk niet te vertonen, want dan hangen ze van de grote bomen. Nou, ik, ik krijg er allerlei mailtjes over dat de politie sowieso 92 meldingen heeft gekregen van mensen die boos waren dat ze in die film zaten. Ja, want ze wisten echt van niks. Ze het zo recht het land promoten. Maar ze werden er natuurlijk gewoon voor het lapje gehouden. Ja, en dat was Kazachstan zelf, hè? Die dachten van, ja, hoho, ja, ho, wat krijg je Ja, maar die bekende mensen, die zijn ook gewoon voor het lapje gehouden, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ik zat er nog ja. over te denken, want er is een soort... Waarschijnlijk wisten ze wel dat ze gefilmd werden... alleen wisten ze niet dat, dat hij niet echt was. En op het moment dat jij gefilmd wordt en je zegt niet onmiddellijk... hoho, ho, ik wil niet gefilmd worden... Hebben, is er ook een zekere regeling dat het ook uitgezonden mag worden? Ja dus, ja, dus op het moment dat je inderdaad leuk meedoet aan een interview... en wel denkt van, oh, wat een raar interview eigenlijk... ja, Toon, ik, ik moet het je maar eerlijk zeggen... dit interview wordt gewoon uitgezonden. Ja. Ja, je kunt mopperen wat je wil, maar ik, uh, ik ga het gewoon nou, ik uitzenden... Ik die, zo rond acht uh, over vijf. Ben jij op ja. Radio 1? Ja. ja. Uh, over die pauze. ja. Uh, die krijgen gewoon een toelage, of het nou een bischop, uh, kardinaal is, of een pastoor, of in rusten. Ze krijgen allemaal een toelage. Ja, ja. ja. Of het nonen zijn, ze dus komen allemaal zo uit een pot, uit het bisdom. Of uit het vaticaan. Want ik ben er zelf met, uh, die, over die paus die begraven werd. Weet je wel koude voetjes. Dat ben ik dezelfde. Even weer deze zin nog een keer vanaf het begin, Toon. Oh, ik was uh, twee weken geleden, of, die oh, koude voetjes. Uh, ja. Ja. Uh, maar die paus die krijgt gewoon de toelagen. Uh, ja. Ook, ook de pastoor de in rust is, die krijgt allemaal een toelagen. Ja. ja. Uh, de wijn. Ja. Je hebt goede wijn en je hebt slechte wijn. Ja, maar hoe weet je nou welke wat is? Uh, als, je, als, je, als je goede wijn en een goed uh, prijsje betaalt, en je goede wijn, dan kan je gerust de fles ja, omdrinken. Dat is niet period. waar. Dat is niet waar, Toon. Ja, hoor. Ik heb zelf heel veel wijnen uit gewoon wijnhuizen. Ja. Want andere wijnen zitten gewoon uh, stoffen in, kleurstoffen en zafiet. Ja. Oh, en dat, ja. Uh, dat krijg je azijn als je het al legt. Maar als mijn fles heel veel jaren legt. Ja. Dan, dan blijft hij gewoon goed Dan blijft hij nog beter. En dat is met bier ook. Als je maar donker en, en, en koud staat, wordt een bier ook beter. Oh, oké. Okay. Maar wijn ook zo. Goed. Maar volgens mij kun je ook soms hele, hele goedkope wijn kopen die dan uiteindelijk heel lekker blijkt te zijn. Ja, maar dan moet je wel meteen opdrinken. Die kun je niet een week laten staan. Oh, oké. Okay. Nou, staat genoteerd. Als die geopend is, hè, Als die nog gesloten is, kan je nog een tijdje bewaren. Maar als die geopend is, dan is hij gauw uh, uh, bedorven. Gaan we daar rekening mee houden voortaan? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dankjewel Toon. En over die oh, declaraties van tantas en ziekenhuizen, daar ja. heb ik ook nog wel wat over. Ja, ja, ja. ja. Want uh, ja, daar kijk ik bijna niemand naar. Moet, als particulier moet je zelf aan de bel trekken. Dan ben je een soort klokkenluiden. Ja. Maar dan moet je zoveel stappen doen. Want ik heb bij een tandarts geweest die uh, declareren ook uh, uh, dubbel. En daar uh, ben ik bij de tantes geweest en toen zeiden ze, ja, dat is verkeerd. Toen kijk ik toch weer in rekening, er stond hetzelfde bedrag weer op met, met een andere toerwijzing. Uh, ja. Dus was het uh, een, een kanaalbehandeling en toen was het opeens een vulling. Terwijl ze gewoon een kroon hebben losgehaald, gewoon met een uh, duim en vinger. En dan vroegen ze meteen uh, 45 euro voor en uh, terugzetten ook weer. Dus uh, ja, dat is één, één behandeling, maar dat is dubbel tarief. Kijk, een consumentenlijn gebeld, uh, over die tandarts. En ja, die. Uh, die zeggen, ja, dan moet je maar die, in die instantie, dan kan je beklacht doen. Dus ja, en voordat je dan weer een paar stappen verder bent, ja, en voordat je dan uh, dat het echt aan de grote klok wordt, gehangen, dan, uh, ja, dan ben je heel erg verder. Nou, dat is dus uh, een goede tip, dat iedereen ook zelf even op moet letten of je oor uitspuiten geen uh, 1200 euro heeft gekost. Ja, maar dat, dat rekenen ze gewoon. En ik denk dat het ook wel, ja, zo'n ziekenhuis moet verwarmd worden, de dokterskosten... En uh, die dokters moeten ook weer de kamer en instrumenten huren. Dus hmm. ik denk wel dat het toch wel maar ja, bij een tante, als een dubbel tarieven of, uh, of behandelingen gaan rekenen, dat het niet klopt, dan uh, klopt het ook niet. Hmm. Ja. Nou, het, uh, het zal wel. Ik vond het, uh, ik vond het een prijzige ooruitspuitgebeurtenis. Ja, dat klopt. Ja. Dankjewel, bij, uh, Toon. Ik familie in Kagebraasum wonen, als dit. In Kagebraasum nog niet, nee. Nee, omdat er heel veel de jongen wonen hier. Ja, maar er wonen overal heel veel de jongen. Ja, dat klopt. Dus, uh, is mijn... er tijd voor een vraag ook? Nou. Of Zeg je, ben je wel een beetje zat? Nou, allebei. Oké, okay, dan hang ik niet op. Nee, Tot. kom maar door met je vraag. Uh, de, de, post, de, de posterijen willen ja. dat de oude zegels in november niet meer geplakt worden. <laughs> ja. Het is dus de, de gulden zegels, hè? Ja. Uh, maar dat gaat het pas in november in. En toen was ik helaas bij een lid van onze vereniging, van ja. de Postzegelvereniging. <laughs> ja. En die hadden een, een, een, een Porto-kaart gekregen. En die zegels waren van 1995. Dat waren nog te, de kinderzegels. Ja. En die kregen nou e70 uh, gassen weggeplakt. En die kregen nou meteen een Porto van 1,8 euro in euro's. Terwijl het nog ineens ingaat. En nou ja een heleboel zeggen ook, joh, ik heb dat ooit betaald, dus die oude zegels mogen we nog wegplakken Ja. Maar ook kunnen ze nou opeens, opeens dat, dat allemaal invoeren? Ach, maar Toon. Ja, zeg het is je. Ja, weet je, als je nog zegels uit 1996 aan het plakken bent? Ja, dat mocht allemaal, want ik, ik koop veel op Veilinghuis ook, en dat plakken ze ook allemaal nog oude zegels weg. Ja, maar ja, je, je gaat ook niet meer met je boekenbonnen uit uh, 1971 naar de, de boekwinkel. Uh, nee, ze zeggen ze dat het niet meer geldig is. Maar je hebt het ooit al betaald natuurlijk. Ja, maar dit, ja precies. Maar dit, op een gegeven moment dan is het gewoon uh, over, hoor. Ja, toch wel? Vind ik wel. Oké. Okay. als ze nu zeggen dat je... En kijk, als ze, als ze zeggen je mag er in november niet meer mee betalen... en ze gaan nu al strafboort geven, dat is natuurlijk niet netjes. Nee. Dat is wel gebeurd, want. Uh, ja, maar dan moet ze, ze gewoon. Zeggen, nou, wat eentje nou, al weggeplakt, ze liet het nog zien. Maar ja, ze krijgen meteen uh, dat iemand dat weggeplakt is. Dus, maar de, de, de ontvanger moet dan de betalen. halen. Ja, dat is het principe van strafport. omdat je niet altijd de afzender weer kunt achterhalen. Nee, want ik kreeg afgelopen kerst kreeg een zegel. Of een kerstkaart, er zat geen zegel op. Toen moest ik meteen 1,10 betalen. Ja, maar als je echt iemand. dan moet je even tussen. Ja, knip ik eruit hoor, toon. Maar als je dus. Als je iemand helemaal gek wil maken, ja, dan moet je, je hem best... iedere week een ongefrankeerde brief sturen. Ja. Ja, ja, dat kan je zo aardig op kosten. Ja, ja dat is heel onaardig. Ja, klopt. Maar, maar, nou ja, als je echt een keer... Nou goed, maar dat, dat is tussen jou en mij, dat houden we stil. Ja, dat gaan we niet doorvertellen. Ja. Oké. Okay. Nee. Dus jij moet voor november je hele postzegelverzameling nog op die brieven plakken? Ja, volgens de vereniging in Leiden, waar ik ook uh, lid van ben, die ja. uh, hadden dat uitgezocht en die kregen dat door. En toen was heel hele uh, leidenbestand, en ging er meteen recht op zitten Want <laughs> Ja, dat is niet eerlijk en dat hebben we allemaal betaald en uh, dan zijn ze helemaal gek. Maar ja, in Duitsland en Frankrijk, en daar is het al lang ingevoerd. Dus uh, mag je al lang geen oude zegels meer plakken. Nee, dus je moet nog blij zijn. Ja, maar ja. Met je oude zegels. ja. Nou, eh, ja, ik plak ze ook nog weg, hoor. Toon, als er nog iemand over belt, dan knip ik het er niet uit. Nee, en eh, misschien spreek ik het al wel eens een andere week hier weer. Het zou zomaar kunnen. Stuur eens een kaartje. Ja, hey, beste uitzending verder nog. Ja, doeg. 0800-1121. Timo. Ja, af met Timo. Hallo, jij hoorde je naam. Ja, ik denk, nou moet ik maar bellen dan. Ja, je denkt als ik geroepen word... Ja, ik, ik probeer af en toe te minderen, maar dat lukt niet erg. Ik probeer je te minderen? <laughs> ja. dat, je, dat, je met je, dat je op je handen gaat zitten, zodat je niet kunt bellen? Ja, nou, ja, zoiets. Ja. Ik probeer het in mijn hoofd niet. te regelen, maar dat lukt niet erg. nee hè? Ja, maar dat is dan ook gemeen. Als ik dan ook nog eens een keertje... of eigenlijk Peter Ankersmit jouw naam gaat noemen op de radio... dan begrijp ik ook wel dat je dan... Uh... Ja, ja, goed. Ja. Ik, ik had zelf ook uh, met die uh, uh, vergoeding van ziektekosten door zorgverleners... Ja. Had ik zelf ook al, wel eens vragen over gehad. En ik vind eigenlijk, ja, moet je... eigenlijk moet je tekenen voor levering, vind ik. Als, als Ik kom uit de koudersie oorspronkelijk. Uit wat? En ik denk van, ja, Waar kom je uit? Uit de accountancy. Oh, uit de accountancy, ja. Dus ik heb bij een accountantskantoor gewerkt. Ja. En ja, als je dan zeg maar daarvoor tekent dat je een dienst geleverd krijgt... dan kan zo'n zorgverlener ook bewijzen dat je geweest bent. Maar anders kunnen ze zomaar wat doen. En dat gebeurt ook wel eens volgens mij. Ja, maar het is meer... Kijk, als, ik, uh, als, ik, uh, als mijn oren uitgespoten worden... en ik ja. moet tekenen dat mijn oren zijn uitgespoten... dan teken ik dat mijn oren zijn uitgespoten. Maar als... Ja. Als dat vervolgens duizend uh, uh, euro kost. Ja, dat is toch een centraal orgaan tariefstelling. Dat weet ik niet. Dacht dat was de vraag. Dat, dat, het vroeger, dat het vroeger was dat er een, een vastgestelde tarieven waren voor medische behandelingen. Ja, dat, maar dat kan ook bijna niet anders dat daar een soort van uh, staartjes voor zijn. Een soort van... Uh... Ja. Ah, ja. Nou goed, dat is het enige wat ik erover weet. En ik zou ook wel uh, prettig vinden als je gewoon zeg maar de begintijd en de eindtijd. Want dat is gewoon iets wat je als leek makkelijk vast kan stellen. Wanneer je ergens met je wandeling begint en wanneer je met je wandeling eindigt. Dat je dat op kan schrijven en dan voorzien van je handtekening. En dan kunnen ze daarop terugvallen om de declaratie te onderbouwen. Oh ja. Maar goed, dat is ja. uh, verder misschien niet het antwoord te vragen. Ik heb hier uh, toevallig een oogstjarenboekje liggen voor wijnen. Ja. Heb ik ooit van internet gehaald. En dat had ik voor mijn vader uitgeprint. Omdat hij alle, altijd al zijn wijnen in de kelder legt. En volgens mij zitten er ook heel veel wijnen tussen. Die je dan ja, beter gewoon weg kan gooien. Yeah. Maar toen was hij niet zo blij dat ik het uitgeprint had. Omdat het weer twintig pagina's papier was. Dus dat heb ik zelf maar meegenomen. Ach. En daar staat in... De... Wat onaardig ja, van je vader. Ja, mijn vader is zuinig. Hè? Die is nog van de oorlog. Had je natuurlijk ook nog eens een keer niet uh, dubbelzijdig geprint? Nee, natuurlijk. Nee, dat is ook wel een beetje verspilling. Nee, maar vind ik niet. Uh, als, je, als, je, als je, zeg maar, interessant materiaal hebt, dan moet je ook aantekeningen kunnen maken. Dat ja. kan je juist op de andere kant doen. Oh ja. Toen? Maar goed, de, zo jaag je er natuurlijk een hele uh, druivenboom doorheen. En je kan papier toch recyclen? Oh ja, nou goed. Um, uh, de goed, dat... oogstjaren van de wijnen, Ja. ja? Oostjarenboekje. Er, er staan hier zeg maar, op bladzijde 10, uh, geloof ik. Ja. Negen of Nee, 5 of 6 van het Oostjarenboekje staat dat uh, de wijnen beoordeeld zijn. En bij bewaren: je hebt uh, drie categorieën: je hebt categorie bewaren, ja. je hebt de categorie drinken of bewaren, en je hebt de categorie nu drinken. Oh ja. En dan heb je ook nog de categorie 3, 2 en 1. En dat is volgens mij meteen weggooien. <lacht> dat staat er niet bij. Dat is, daar kun je de ramen mee lappen. <lacht> ja. ja. <lacht> en uh, bij bewaren staat... Deze wijnen zullen... Uh, dat zijn dan een bepaalde kleurcode. Deze wijnen zullen, mits goed bewaard, naar verwachting nog verder verbeteren. Naar verwachting dus. Ja, precies. Rode wijnen met veel tannines. Ja. En wat tannines zijn, moet ik nou even schuldig blijven, bijvoorbeeld. Dat is een stofje waar je een kaart of een krijgt. Ja. Oh. Ja. Uh, rode wijnen met veel tanines zullen door ouderen zachter worden dan in hun prille jeugd. Oh. Oké. Okay. Klassieke bewaarwijnen, die slechts een fractie van het totale wijnaanbod vormen, zijn opgenomen in een speciale sectie vanaf bladzijde 25. Maar het gaat dus om de tanines, dat ze door ouderen zachter worden dan in hun prille jeugd. Oké. Okay. Volgens dit boekje. En dan over mij, ja, Asperger is een vorm van autisme. Ja, ik, ik kan er ook niet precies mijn vinger op leggen. Ik, krijg, mm. ik heb het ook maar gewoon gehoord van de psycholoog. Ja. Uh, maar ik heb niet, inderdaad, geen speciale vaardigheden die eruit springen. Ja, wel bepaalde, maar niet zodanig eruit springen dat het echt opvallend wordt. Want dat is inderdaad idioot savant, wat je zei. Mm -hmm. Dat is dat je, zeg maar, je hele hersenen toespitst op één vaardigheid en dan voor de rest zeg maar alles daaraan opoffert, inclusief lopen zelfs af en toe, ja. dingen als lopen. Maar wat, wat ik wel kenmerkend is, is dat ik helemaal normaal kan zijn. Dus ik kan echt zeg maar, 24 uur per dag, mijn hele slaap, uh, mijn hele waakcyclus kan ik opofferen aan een bepaalde bezigheid of een bepaalde interesse. En ik weet niet of dat specifiek voor Asperger is, maar dat zou best kunnen. En ik kan ook heel goed mijn emoties uitschakelen, eigenlijk had ik ze vroeger niet. En dan alles in denken formuleren. Dus zeg maar, ja, ook met mensen, zeg maar, ben ik, ben ik altijd heel erg geïnteresseerd in welke denkruimtes ze hebben en hoe ze daar binnen functioneren. Dus ik modelleer heel veel eigenlijk, ja. zeg maar. Ja. En ik had ook een voorkeur voor, voor wiskunde op school. Daar had ik altijd heel makkelijk hoge cijfers voor. Ja. En dat ik ook, zeg maar, een proefwerk in tien minuten af had, terwijl er 50 minuten voor stond. En dat de leraar niet gelooft dat ik het... ...al af had, maar mm -hmm. dan was het gewoon af. Maar de laatste tijd is het wel wat veranderd, zeg maar... ...omdat ik, ja, ik ben met met metafysica naar huis gekomen... ...en daardoor eigenlijk ook leren stoppen met denken... ...en dan is er een heel, komt er een hele andere Timo tevoorschijn. Oh, als je stopt met denken? Ja, want dan krijg je ruimte gewoon wat meer gevoel. Oh. Of je, je gevoel wat meer ruimte. Ja, denk, dat is een hele rare zin. Daar moest ik even over nadenken. Maar, ja, maar het gevoel okay. is heel zwak. Het gevoel, het gevoel is heel zwak in ieder geval. Ja. En uh, emoties... En dat leer ik nu wel, zeg maar... Om dat overeind te houden. Want anders raak je weer alles kwijt. Want waar ik ook de neiging toe heb... Is om alles iedere keer opnieuw op te bouwen. Dus zeg maar gewoon leeg te beginnen iedere keer. En alles, zeg maar... Ja, ik weet niet hoeveel je het goed uitleg, Maar alles in ieder geval mm. weer helemaal op te bouwen... Alsof je het opnieuw leert iedere keer. Ja, ik begrijp wat toch wat je bedoel? bedoelt. Ja, ah, okay. zo waar. En, en uh, met, met gevoelens, ja, dat is gewoon heel zwak. Dus als iemand anders heftige gevoelens projecteert of uit, dan heeft dat altijd voorrang eigenlijk. En dat probeer ik dan een beetje af te leren, omdat ik me anders gewoon niet overeind kan houden in deze maatschappij. Oh, ja. Maar ik weet niet of dat specifiek voor asperger is, maar dat is in ieder geval mijn. Ja, maar dat is, jij hebt me volgens mij ooit een keer uitgelegd dat allerlei vormen van autisme en asperger. Ja. allemaal weer van elkaar kunnen verschillen. Dus dat je dat nooit ja, in een hokje kunt, uh, kunt stoppen. Maar nee. Timo, hoeveel is 75 keer 95? Dat weet ik niet. Oh, gelukkig. Nee, ik kan wel een goed moet... getal onthouden. Telefoonnummers bijvoorbeeld onthou ik wel goed. Maar bijvoorbeeld, een, voor, een praktisch voorbeeld. wat je ook nog wel kan herinneren. is dat ik bijvoorbeeld de telefoon, toen je telefoon het niet deed. Ja. ging ik gewoon een heleboel nummers proberen. Ja. Want ik word ook wel eens teruggebeld door programma's. Ja. En al die nummers heb ik geprobeerd, maar ook ja. 01101. Ja. toen. En ik ben gewoon net zo lang blijven proberen. En ik vond het zo zonde van je programma, omdat het zo'n waardevol programma vindt. Jij vind denkt, je me moet me weinig, ja. Ik vind het dan jammer dat er te weinig echt mensen bellen die echt te verstand zijn. Maar ja, die liggen waarschijnlijk op één oor om morgen weer met die kennis geld te verdienen. Ja, of daarover verschillen natuurlijk ook de meningen. Nou, er zijn af en toe wel mensen die heel erg veel verstand hebben van een bepaald onderwerp. Artsen, bijvoorbeeld. Ja. Of die meneer van Noord-Korea. Ja, die zijn goedgekeurd. Nou ja, ik, ik had echt... mevrouw Snoek deze uitzending over de crematoria. En daar ben ik dan heel blij ook, mee. inderdaad. ook heel volledig, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij met iedereen die belt ja, ik en ook. iets toevoegt. Dus ik ook, maar goed, want zo help je elkaar. Precies. Um, 7125. Oké. Okay is 75 keer 95. Dankjewel Timo. Ja. Doeg. 0801121. dat is het nummer dat het gewoon doet vannacht. Mevrouw Nieuwhuizen. Ja, ik kom weer. op herhalingsoefening. Ja, want het zit u nog niet lekker, begrijp ik. Helemaal niet lekker. nee. nee. Want uh, er was een antwoord van het college van zorgverzekeraar. Ja. Maar het college van zorgverzekeraars is de overkoepelende organisatie van de zorgverzekeraars. Ja. Maar Timo zei net het Centraal Orgaan Tariefstelling. Ja, nou, en hoe, hoe vind je dat? Goed, maar ja. uh, even tussen ons gezegd en gezwegen. Ja. Ik hoop nog niet dat in iedere uitzending iemand de naam van Timo noemt. Dus, want, want, u heeft... want dan hang ik een half uur aan de telefoon... om te wachten totdat Timo tot dat zijn Timo kwaal uitgesproken is, ja. ja. Ja, en de kwaal van Timo interesseert natuurlijk geen mens. Nou, dan moet u eens goed luisteren, mevrouw Nieuwenhuizen. Ja. Ieder onderwerp krijgt zijn ruimte. Niet alleen de onderwerpen die u leuk vindt. Nee, ook de afwerkingen van meneer Timo krijgen Volgende ja. ruimte. Ja. Maar goed, College van Zorgverzekeraars... Uh, is dus de lauw die zelf hun eigen vlees snijden. Ja, maar het Centraal maar, Orgaan Tariefstelling, dat zit meer. Of, en het, dat, dat of, vertelt Timo toch maar mooi? Dat zit schitteren. meer in een straatje. Ja. Orgaan. Ik ga dat orgaan zoeken. Ja, het Hartelijk... zit naast het gehoororgaan dat uitgesloten is. Ja, wat je uit moet laten spuiten ja. voor 1000 euro. <laughs> nou ja, het wordt wel een grote grap. Dat en is dat waar. En zijn ook al die organen. Nou, Hartelijk dank... dank. U bedankt goed, voor uw bijdrage. Hetzelfde. Dag. Dag. René, goeiemorgen, goeden... nou, mag ik wel zeggen, als het bijna half zeven is. Ja, klopt. Dus ja. inderdaad goeiemorgen inmiddels uh, geworden. Ja. Uh, ik hoorde net iets over de toeslagen ook langskomen, maar dat is voor, uh, voor straks. Uh, het gaat over het syndroom van asperger. Ja. Ik uh, ben tien jaar geleden gediagnosticeerd met uh, asperger. Ja. Maar asperger is geen ziekte. Oh nee, het is een aandoening, moet ik zeggen, Ja, het is een ontwikkelingsstoornis. Een ontwikkelingsstoornis. Ik denk niet dat ik dat ga onthouden, maar uh, je mag me corrigeren. Ja. Nee, nee. Het is gewoon een ontwikkelingsstoornis van, van, van, van, van je hersenen. Uh, die ontwikkelen zich uh, anders dan bij andere kinderen. En waar merk je, jij dat aan? Um, maar voor kinderen is het dus heel moeilijk om, uh, uh, om, om zich te handhaven in hun omgeving... omdat de informatie heel anders binnenkomt. Ja. Uh, heel moeilijk te verwerken is. Dus vooral kinderen hebben veel last van, uh, van licht en drukte en beweging en uh, daarnaast moeten ze ook heel veel dingen gaan onthouden. Kinderen leren niet automatisch uh, dingen aan. Dus ze zien andere mensen een handje geven. Ze maken ze een andere hand een handje geven in socialisering en gaan dat dan ook doen. Maar uh, kinderen met asperger, die moet je echt leren Even een handje geven. Goedendag, goedemiddag, goedenavond. Vanaf af aan, begin je dat aan te leren. Ja. En dat tikken ze dan wel goed op. Maar dan moet je wel in de eerste jaren gewoon, ja, gewoon stevig, stevig bovenop blijven zitten. Ja. En dat is niet, dat is een socialiseringsprobleem. Um, je ziet dat ze geen vriendjes of vriendinnetjes uh, maken. Nou, dat zien we bij mij op volwassen leeftijd nog steeds. Er is geen netwerk van mensen. Er is wel een netwerk van klanten, maar er zijn geen vrienden en vriendinnen en. Uh, partners, kennissen, dat is allemaal niet. Aha. Er is ook geen interesse in. Nee, nee maar, ja, dat... maar je mist het gewoon niet. Nee, je mist het echt niet, nee. ook niet op plaatje leven. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van, uh, van deze vorm van, uh, van autisme. Ja. Um, verder, er um, is uh, ja, dus, dus een socialiseringsprobleem, een dissociatieve uh, stoornis is er heel vaak uh, bij. Het probleem van dissociatieve stoornissen is dat je dat zelf niet in de gaten heeft, maar de omgeving wel. Ja. Kortom, je wordt voor de omgeving compleet getikt, maar dat heb jij niet in de gaten. En dat heb je pas in de gaten als je door de omgeving uh, ja, daarop, uh, daarop gewezen wordt. Ja, ja, ja. Of, of dat je gewoon niet meer te handhaven bent op je, op je werk en, en dat je ontslagen wordt. En, uh, ja. Daar kan je wel wat aan doen met, uh, met medicatie. Nou, dat had ik vroeger, dat ja. heb ik nu niet meer. Ja. Zoveel, ik dacht vroeger dat ik klas had van uh, een of andere schizofrene stoornis of zo. Mm -hmm. De diagnose heb ik daarvoor ook nog een keer gehad. Dat heette toen een, een, een, een schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Oh, ja. Wat je een daarmee moet, dat, uh, dat weet ik ja. ook niet. Maar toen was nog niet bekend dat ik asperger had. Maar als je op het moment dat jij weet dat je asperger hebt, ja. is dat dan juist uh, rustig? Omdat je kunt zeggen van nou dan weet ik wat ik heb? Ja. Maar is blij... het juist onrustig omdat je denkt, oh, ik ben niet normaal en ik ben uh, anders. Nee. nee, je hebt al jaren gevochten tegen, tegen iets waarvan je niet weet waar, waarom je handelt zoals je handelt. Uh, uh, op het moment dat je asperger, als je het te horen krijgt dat je, je diagnose asperger hebt, ja, dan valt er een hele last van je af. Want dan kan je eindelijk gaan werken. Uh, aan jezelf. Dus je kan dan, um, in mijn geval, heb ik uh, wat met cameratraining uh, gedaan om mijn communicatieve vaardigheden te verbeteren. Ja. Uh, je kan jezelf wel verbeteren door reflectie op het moment dat je weet uh, dat het een hokje gekregen heeft en het valt echt allemaal in elkaar, dan ga je echt ook als een speer vooruit. Ja. Maar je mag jezelf niet laten belimmeren door je, door je omgeving. Want een van, een van de kenmerken, want dat hoorde ik, dat hoorde ik hier. Aan die meneer hiervoor voor niet zeggen, niet aan Timo, hmm. maar aan die meneer die, die het vroeg namelijk. Ja. Hij, hij zei van ja, ik heb een vorm van autisme, maar je, je bent er jammer nog niet op ingegaan om hem te vragen waar merk je dat aan. Want die meneer zei volgens mij alleen, ik heb een IQ-test gedaan bij, uh, bij, die, uh, bij, bij Mensa ja. en ik heb daar een heel fouten gescoord. Ja. En dat zou, dat zou een signaal kunnen zijn van asperger. Maar asperger, heel veel mensen met asperger zijn inderdaad heel hoogbegaafd. Maar het is, hoogbegaafdheid is gewoon een manier van denken... die waarschijnlijk veel bij aspergers voorkomt. Ja, maar goed, het wil niet zeggen dat iedereen die hoogbegaafd is ook asperger heeft. Precies. Ja. Precies. En niet iedereen die asperger heeft, is per definitie heel hoogbegaafd. Nee, Alleen het is één het is van, uh, van de kenmerken ja. die de hopen gaaf zijn. Is niet zo, het is gewoon een manier, een manier van denken waardoor je makkelijker die, die puzzels of die raadsels gewoon oplost. Waardoor je daar makkelijker zicht op hebt. En waarschijnlijk heeft het ook te maken met die ontwikkelingsstoornis. En waarschijnlijk zit dat ook waarom we of op taal of op een bepaalde vader, hè? dus op taal of op wiskunde of op, op, op, op artistieke mogelijkheden. En waarschijnlijk is dat ook het kenmerk wat ze dan weer zien als iets weer heel goed kunnen. Want ja. wat doe je als je als kind zijnde al beloond wordt? Van Je kan heel goed tekenen, ga je heel veel tekenen. Want iedereen wil graag beloond worden. Ja ook kinderen en volwassenen met asperger. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan hun... En het hoeven ook niet alleen te zijn die dat doen... maar dat doen ook andere mensen. Ja, niet iedereen die goed kan tekenen heeft ook... Nee, goed, ik begrijp het René. Het is een soort kip-in-het-ei-verhaal. Ja, ja, precies. Want je wil, iedereen wil gewoon graag beloond worden. Dus dat ja. wordt extra gestimuleerd. Alleen het kan zijn mensen met, met een autisme-stoornis... en ga gaat het even algemeen maken... Ja. dat die dat extra maken omdat die... Um, wereld omheen te krioelerig is, te onzeker is, te onduidelijk ja. is, omdat ze daar geen grip op kunnen krijgen. En ja. dan moet ik wel zeggen: met de komst van de computer ja. is het een stuk makkelijker geworden. Want heel veel van die Aspies of heel veel van die autisten. die, ja. zie, je terug op, <lacht> ja, die zie je terug op het internet. Waarom? Je ja. hoeft er niet te praten. Nou, dat doe je niet onaardig, hoor, praten. Nee, dat, maar dat is getraind. Ja, precies. Ik ga nu wel ophangen, René. Nee. Oh ja, de toeslagen wil ik heel even. Ja. Ik heb net heel even gekeken. Um, de toeslagen bij de Belastingdienst, partnertoeslag, uh, kent de Belastingdienst niet. Die kent oh. alleen de huurtoeslag, de zorgtoeslag, uh, de kinderbijslag en de en, en kindgebonden... of het nog wat. Ja. Uh, de anderen vallen bij de uh, sociale verzekeringsbank. Dus de kindertoeslag valt onder de sociale, kinder, uh, sociale verzekeringsbank. De AOW valt onder de sociale verzekeringsband en daarmee ook de partnertoeslag. De partnertoeslag is alleen bekend bij de, uh, bij de AOW... Ja. Daar hebben ze, ja. par ze partnertoeslag. Ja. Um, en uh, dat geldt ook voor, uh, voor een bepaald inkomen. Maar het kan zijn dat deze meneer. Hij is ook getrouwd, zegt hij. Dus hij, hij, de partner is bekend bij het UWV. Ja. Uh, bij het UWV, bij de Sociale Verzekeringsbank. Ja. Dus het kan zijn dat hij uh, van daaruit een, een heel klein beetje partnertoeslag krijgt. Maar zeker niet in die maanden dat zij is. Want dan krijgt hij dat gedurende het hele, het hele jaar. Met inkomensafhankelijk. Oké. Okay. Ja. Fijn dat je daar nog even op gezocht hebt, René. Ja, kijk. En dat is, dat is mijn kantje. Kijk. dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Fijne Doeg. avond. Fijne, fijne ochtend verder. Doei. Hetzelfde. Doeg. Dag. Even een momentje van rust dan. Björk, it's all so quiet. Ja, ik zeg al niks meer. It's oh so quiet. so still shh, shh, you're all alone Shh, shh and so peaceful until Cry, you cross your heart and hope to die <coughs> Till it's over and then Shh sh It's nice and quiet Shh no? Shh but soon again Shh sh Start another big riot Was dat? Ja, doe jij nou maar? Een ja, want we gaan gewoon weer verder. Uh, nog even snel, want de komende 20 minuten zou het fijn zijn als er nog mensen willen bellen over de onderwerpen. Uh, bijvoorbeeld die van Rob van Dijk. Die wil graag een uh, econoom horen over uh, of hij of zij ook wakker ligt van de plannen van het kabinet om nog weer te gaan bezuinigen. Yvonne is nog op zoek naar de reden dat de Heilige Scholastica heilig is verklaard. En uh, even kijken, Rutger de Vos die had het over helium. Patrick wil weten waarom hij nooit griep heeft... en Toon wil weten of de post zomaar kan beslissen... dat je oude postzegels niet meer mag plakken. 0801121. als je over een van die onderwerpen... nog een bijdrage kunt leveren de komende 20 minuten. Guido, goeienacht. Uh, ja, uh, nou, er is altijd discussie over wat je moet zeggen, dus ik zeg maar niks. Maar oh. uh, ik... Um... Uh, Hallo. Ik heb uh, een heel raar uh, fenomeen ontdekt, uh, want uh, u had het over, of er was iemand die belde over die declaraties van ziekenhuizen bijvoorbeeld. Ja. En uh, nou uh, er, uh, toen, toen werd er ook die tandartskosten uh, of tarieven uh, werd genoemd. Nou had ik een uh, offerte laten maken uh, voor het, uh, eind, of, uh, uh, het eind van het vorig jaar. Ja. Uh, toen uh, dacht ik van... oh, maar wacht eens even, die tarieven gaan wijzigen. Dus laat ik eens even checken... wat die kosten dan in het nieuwe jaar worden. Nou, dan ga je naar de... Uh, Nederlandse Zorgautoriteit, heet dat, meen ik. Ja. Uh, die stuur je uh, naar de NMT. En de NMT stuurt je naar een nummer... waar je dan uh, 1,50 euro of zoiets voor moet betalen om te bellen. Ach. Maar uh, de NMT en de... Uh, Nederlandse zorgautoriteit uh, hanteren ter vergelijking de tarieven van 2011. Nou, dan denk ik: van is dit transparant? Ja, ja, ja, ja. De, het de het grootste is, waanzin! En ik heb daar de, uh, een politieke partij naar gevraagd. En, uh, nou ja, ze reageerden er gewoon niet op. Nee. Met andere woorden, jij, jij, kun, jij bent niet in staat om gewoon op. Uh, uh, of kosteloos. Te achterhalen wat nou de wijzigingen in de tarieven zijn want ze hanteren gewoon andere codes ja ja dat is wel van de zotte ja nou dat vond ik dus ook ik wou dat even gemeld hebben want ja. uh, zo worden wij met z'n allen dus vreselijk belazerd nou ja daar gaan we dan onmiddellijk weer vanuit maar ondoorzichtelijk is het in ieder geval wel nou maar ik bedoel dat een weldenkend mens kan toch op zijn klomp aanvoelen dat dat voor mensen niet te traceren is ja maar goed, dit wil ik even gemeld hebben, want uh, ik, uh, ik. Ik. ik, ik uh, mijn mond viel open. Ja. Goed gedaan, Guido, dankjewel. Oké, okay, succes. Hoi, goed. Ja. Mevrouw Zielstra. Hallo. Ik hoor iemand ademen, maar het zal niet mevrouw Zielstra zijn, want die zou dan wel zeggen: hallo met mevrouw Zielstra. Hallo met wie? Hallo. Hallo, met wie? Hallo. Hallo. Hallo. Heeft u mij toevallig al aan de lijn? Nou, ik denk het wel. Oh, dat is Gerda. Hallo, Gerda. Het gaat even over uh, cremeren. Ja. Ik ben bij uh, een van de crematies zijn we mee geweest naar de overruimte. Oh. En daar werd de kist op een transportband gezet. Daar werden keurig de handvatten die van metaal waren eraf gehaald. Oh, en de ja. sierschroeven werden eruit gehaald. Ja. Die mochten we meenemen als we wilden, anders bleven ze daar. Ja. Dus uh, daar hebben we in ieder geval niks van die enge dingen gezien. Nee, ik Daarna denk dat het... de Daarna ging de kist de oven in. Ja. En wat ik gehoord heb van sommige crematoria... het goud en zo wat eruit komt, dat uh, wordt verkocht... Ja. En dat geld gaat dan naar een goed doel. Ja, of uh, zoals mevrouw uh, Snoek vertelde, gewoon weer in de kas van het uh, crematorium. Maar er was niet zoveel, ja, zei ze. Ja, maar misschien is dat, scheelt dat per crematorium, hè? Dat, dat denk ik ook, ja. ja. En ik denk dat de horrorverhalen van uh, Peter, of uh, hoe heette die? Ik weet niet meer hoe die heette, maar dat dat uh, geen, uh, ja, Peter, geen algemeen gebruiker is in Nederland, denk ik. Nou, ik weet het niet. Bedoel, dit is wat ik gezien heb. Ja, ja. Maar Gerda, waar, waarom uh, ging je uh, uh, kijken bij de oven? We werden gevraagd of we mee wilden. Maar waar, waarom wil je dat op zo'n moment? Nou, omdat je dan helemaal tot het einde afscheid kunt nemen. Oh, okay, uh, je, ben, ja. je maakt dan het hele proces mee. Anders dan zie je hem naar beneden gaan of soms blijft hij staan. Ja. En nu, dat, uh, ja, sommige mensen willen dat niet. Maar uh, we wisten ook niet dat het kon. Maar het nee. werd ons aangeboden. En wij zijn toen meegeweken. Ja, ja, want het lijkt mij juist heel onprettig om te zien hoe iemand uiteindelijk uh, verbrand wordt. Nou ja, je ziet het verbranden zie je niet. Nee, want dat gebeurt in de oven natuurlijk. Ja, maar tot dus het laatste moment oven, kun je dan nog... Ja. Wat ze wel zeiden was, van dat je niet moest schrikken. Want dat het kon zijn dat iemand nou ja, overend kwam uit die kist. Ja, door, door spiertrekkingen ja. en uh, verwarming. En, ja, door uh, de hitte. Ja, ja, ja, ja, maar goed, ja. dat is niet gebeurd. Nee, ook oh, gelukkig maar. Goed. Nou, bedankt nog even voor het bellen graag gedaan. Oké, okay, hey, dag. Oké, okay, dag. 0800 1121 Mevrouw Sielstra. Ja. Hallo. Hallo. Zegt u het eens. Ben ik nu op de radio? Ik wil ja. even reageren met uw mevrouw uh, dat in 1950 het blokschrift zou zijn uitgevonden. Ja. Nou, ik uh, zat in 1930 in de eerste kwal Lagere school. Ja. Blokschrift geleerd. En na een paar jaar ook verbonden. Maar mijn broer van zes jaar ouder ja. die leerde ook op school blokschrift. Oh, oké. Okay. Dus, het, dus was het was al lang was al, al, al in zwang. Uh, ja. Huh? Het, ge, het werd al gebruikt, ja. Het was in 1924 al. Ja. Dus dat in 1950 niks nieuws. Nee. Nou, duidelijk. Ja. Ja, dat dank u wel. Oké. Oké, okay. okay, dag. Dag mevrouw dag. Sielstra. Gertjan. Hallo, Gertjan. Ja, je moet wel in de buurt van de telefoon blijven. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Je bent op de radio, Gertjan. Ja, had je idee? Klein... Ja. Ik zit op de valreep nog een beetje te luisteren. Ja. Over dat uh, syndroom van Asperger. Ja. Ik heb hier een boek voor mijn neus van Douwe Draijsma onder de titel Ontregelde Geesten. Ja. En dat een van die hoofdstukken, dat is een heel uh, boekwerk, maar dat gaat uh, onder de titel Kleine Professors, onder, met de ondertitel Het Syndroom van Asperger. Ja. En dat is uh, voor lekenpubliek, publiek, waar ik mezelf ook toe reken is dat een inhoudelijke uh, toelichting wat dat uh, syndroom precies inhoudt. Uh, in tien bladzijden of zoiets, vijftien bladzijden. En mensen die zich daar verder uh, over willen informeren, wil ik daar naar dat boek verwijzen. Oh, oké. Okay. Ja, meer heb ik eigenlijk niet te melden. Nou, goed verwezen. Ja, Douwe het het laatste, een van de laatste hoofdstukken van onder de titel Ontregelde Geesten. Dankjewel. Gaat dan. Ik wil het allemaal netjes zien. Oké, okay, bedankt. Oké. Okay, doei doei. Uh, ik krijg een mailtje van Salomon Engelsman. Die schrijft: dag nacht zuster, ik hoor het woord kloven niet. Nee, dat kan. Een ruwe diamant moet eerst gekloofd worden, laten we zeggen, door midden gehakt, om het grootste karaat over te houden. Dus een belangrijke taak. Er zijn in verhouding maar weinigen die dat heel goed kunnen. Slijpen is in vergelijking makkelijk en dat kan iedereen. Groetjes vanuit bed, schrijft Salomon. Nou, groetjes terug, maar je zal inmiddels wel slapen. Um, verder krijg ik een aantal foto's van verschillende blokletters en schrijfletters toegestuurd van Lisanne. Dank je wel daarvoor. En even kijken. Lizzie, die schrijft... Je hebt van blokletters en schrijfletters allebei aparte hoofdletters en kleine letters. Sommige hoofdletters zijn wel hetzelfde als de kleine letter. Alleen wat groter, bijvoorbeeld de W. Nu op school wordt er in groep 3 schrijfletters geleerd. Alleen de kleine letters. In groep 4 leer je de hoofdletters van de schrijfletters. In groep 7 en 8 worden er weer blokletters aangeleerd. Hoofdletters en kleine letters. Nou, dan uh, zijn we weer een, een, een klein beetje bij. En Lizzie schrijft ook nog... Ik meen me te herinneren van een film op Discovery... dat het aantal karaat wordt gemeten... naar aanleiding van hoeveel facetten de diamant heeft. Over Borat schrijft ze nog... Uh, uh, het grootste deel van de mensen die in Borat de film voorkomen... waren niet van tevoren geïnformeerd... En de politie is dus een flink aantal keer gebeld. En dan nog over de conserveringsmiddelen. Sommige conserveringsmiddelen zijn slecht voor je bij hoge inname. Maar die waarde is meestal zo hoog dat het moeilijk is... een gevaarlijke dosis binnen te krijgen. Uh, Eva schreef ook nog eventjes over Borat. Uh, daar is een documentaire over gemaakt door iemand die Mercedes heet. De mensen bleken allemaal opgelicht en gebruikt voor de film. Beloftes waren niet nagekomen, er is geen cent betaald. En de mensen hebben dus wel bewust meegespeeld... maar zijn wel om de tuin geleid en waren meestal ook heel erg boos. En daarover schrijft uh, Johan Hiemstra ook Borat en de rechtszaken... Uh, daar is uh, uh, dus een film over gemaakt waarin de komiek Sacha Baron Cohen... dat is dus degene die Borat speelt. Uh, even kijken, eind 2006 was de film een wereldwijde hit. In totaal bracht de film 300 miljoen dollar op... En een enkeling wilde dus een graantje meepikken. De producent kreeg verschillende schadeclaims... waaronder die van advocaten van, het van een Roemeens Zigeunendorp. De bewoners stelden dat ze misleid waren door Borat. Ze zouden zijn verteld dat er een documentaire gaande was... waaraan ze meewerkten en ze voelden zich te kijk gezet. Uh, even kijken, ook studenten die onder invloed van alcohol... racistische uitlatingen doen en twee vrouwen die aan... Borat etikettentrainingen geven. Die hebben allemaal claims ingediend. Nou, even nog wat informatie over die film. Dan nog een mailtje dat binnenkomt. Uh, hey, dat is grappig. Geen afzender. Oh jawel, Marty die schrijft over Scholastica. Waar ook een uh, vraag over was. Zij is de zus van de heilige Benedictus van Nursia. Zij ontmoeten elkaar niet meer dan één keer per jaar. Werd abdis van het Benedict. Tinesse klooster bij Monte Cassino. Ze stierf eerder dan de heilige Benedictus... en hij kon zien hoe haar ziel naar de hemel vloog in de vorm van een duif. Scholastica werd afgebeeld als uh, abdis met duif, een boek, een lelie en palmen... En meestal naast haar broer, de heilige Benedictus. Ze werd aangeroepen tegen onweer. En even kijken. Ze is de patroon van de nonnen, de regen, tegenstorm en hagelslag. En voor krampen bij kinderen. Ook altijd uh, handig. Nou, dankjewel, Marti voor die informatie. Gerrit, goedenacht. Goedemorgen, Astrid. Gerrit, Goedemorgen. Dag, Gerrit. Hi. Zeg het nooit toch. helium inademen. Oh, levensgevaarlijk. Het kan hè? je longen beschadigen. Eerlijk waar? De opa geeft het foute voorbeeld. Uh, long, longonderzoeken worden gedaan met medicinaal helium. Dat is schoon, dat is zuiver. En in speelgoedballonnetjes zit vaak ballonium in. Dat is een mindere soort helium. Oh, helium? Komt uit bronnen uit de aarde in de USA. En helium brandt niet. Hé, maar, maar even, de helium wordt dus uit gewoon echt gewonnen, zeg maar, helium niet gemaakt. Helium komt uit de grond en het is zeer, zeer schaars en het wordt steeds schaarser, want zo gauw het los is, dan gaat het omhoog. Omhoog, ja, dan is het weg. Ja, ja dan maar, ben je wat, twijf... maar wat is ballonium dan? Ballonium is ook een soort helium. <laughs> dat, dat is een handelsnaam voor helium, maar dat is een mindere soort. Dus Oké. Okay. Die is vuiler. Maar dat is ook niet iets wat gemaakt wordt. Nooit inademen. Nee, het enige wat wordt gemaakt is waterstof. Ja. Waterstofgas en dat is bijzonder brandbaar. Oké. Okay. Ja. Nooit dus inademen. Niet Nooit inademen. Niet inademen. Het is zo verleidelijk, Gerrit. Ja, maar niet doen, niet doen. Okay. Ik zou het niet doen en zeker niet als je als je, je stem nodig hebt. Ja, en Bij je de Ja, nou, dat onthoud ik. Dankjewel. Hoi. Hoi. Goed, goed weekend. Hoi. Hetzelfde hè. 0800-1121. Als je misschien weet waarom Patrick nooit griep heeft... zijn er mensen die gewoon niet, niet ontvankelijk zijn voor de griep. En um, als je Toon een antwoord kunt geven op zijn vraag... Um, of het zomaar mag dat de post beslist... dat hij geen oude zegels meer op zijn enveloppen mag plakken vanaf november. 0800-1121. Michiel? Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had nog een, een aanvulling op het onderwerp helium. Oh ja, nooit inademen. Nee, dat <laughs> zou ik sowieso niet doen. Oh, ja. Um, maar waarom komt het nou dat je hoger gaat praten van helium? Ja. Um, helium stijgt inderdaad op. Maar waarom stijgt het op? Omdat de dichtheid van helium die is kleiner is dan de dichtheid van de lucht die wij allemaal inademen. Ja. Dus met andere woorden, helium is lichter dan lucht. Op het moment dat er langs jouw stembanden, inderdaad twee spiertjes, helium ja. stroomt in plaats van lucht. Ja. Met een lagere dichtheid, dan gaan jouw stembanden sneller trillen als wanneer er lucht langs stroomt. En geluid is een trilling, een geluidsgolf, ja. een trilling in de lucht. Op het moment dat jouw stembanden sneller gaan trillen, krijg je een korter geluidsgolf, waardoor het geluid hoger wordt. Kijk, nou duidelijk wel. Dus dat wilde ik, wil ik even toevoegen. Ja, en heb je dan een documentaire over helium gekeken? Of heb je een heliumwinkel? Nee, goed opgeleid op school. Oh, echt? <laughs> ik vind dat heel knap hoor. Ik kan me de, de, dat soort dingen niet meer herinneren van school. Maar dankjewel dat je even belde, Michiel. Geen dank. Fijne vrijdag. Van hetzelfde. Dag. Dag. Peter. Van Twist. Met Peter. Hallo, Peter. Hallo, ik, kijk, ik wil één ding zeggen... Nooit helium ik inademen. Echt... Ja? Eén ding. Ja. Ik vind het allemaal hartstikke mooi, maar we moeten dat programma een beetje in de hoogte tellen. We moeten dat niet maximaliaal maken. Ik hoor allerlei wetenschappelijke toestanden, maar er zijn een hoop jeugdigen die naar jou luisteren. Ja. En laten we dat nou eens lekker vreugdig, uh, niet wetenschappelijk, uh, niet technisch. Uh, met een stukje cake afsluiten, maar gewoon, gewoon lekker leuk. Oh. Dus wat gaan we doen? Wat gaan we doen nou. als, als onze nieuwe prins? Ja. Hè, de, de, de toekomstige koning. Ja. Met, zijn, met zijn Argentijnse... Uh, disco meisje. Ja. En nu de Lenin gaan beleven, dan moeten we... Dan moeten we dus Iedereen is zo ontzettend de depressief, we moeten gewoon... Lekker leuk, denk ik. Uh, wat, wat gaan we doen in Amsterdam? Uh, en hoe gaat dat lopen? En ik hoop dat het in de soep loopt. Dat er duizend uh, meters bier getapt worden. En dat er lekker gefeest wordt. En een gigantische vrijmarkt. En dat kindjes en iedereen zich kan laven aan, aan dit uh, bijzondere event. Hè? Want iedereen is zo ontzettend depressief. En iedereen zit boven zichzelf te lullen. Ja. Maar dat is toch. We hebben het toch recht op, op, op, we moeten blijven genieten, vind ik. Nou, vertel een mop, Peter. Een mop? Ja. Wat voor mop moet ik vertellen, dan? Nou, een vrolijke mop, waar we om moeten lachen. Ja, nee, maar vrouwen hebben geen humor. Vrouwen kunnen niet lachen om, om, om moppen. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, dat is ja. zo als mannen, als vier mannen aan een bar zitten... en die kunnen lol hebben als jouw man... Uh, vanavond thuiskomt, als je op thuis komt, ja. en je zegt van heb jij in godsnaam gezeten? Ja, dat, dat elf, gebeurt je vaak. Daar heb jij toch geen ja. donder van. Toch. Nee, ja, nou zo gaat het ongeveer, ja. Ik moet zeggen, nee, maar, je vrolijk me niet echt op, Peter. Nee, maar je moet, je moet, je moet je, we moeten vrolijker zijn. Het is allemaal zo, ja. zo, zo, ik hoor al die wetenschappelijke dingen. Het is, wat, wat is er nou leuker als een vrachtwagenchauffeur belt? Ja. Dan jou die zegt gratis dus wat er in mijn, mijn, mijn, mijn, in mijn oplader zit. Oh, dat is, dat is een toch, goed idee. Dat is toch mooi, want dat ja. wordt allemaal veel te wetenschappelijk. Je, moet, je ja. hebt een luchtig programma, dat doe je hartstikke goed. En een en, en, en slachter is ook uh, een beetje max, en alles is max. Ja. En alles is minimaal, maar je moet jouw frisheid behouden. Oké, okay, nou, ik noteer het even voor de volgende redactievergadering. Dat moet je zeker doen ja. en dan mag je me altijd terugbellen. Ja. En ik zou het heel erg leuk vinden. Ik zou heel graag uh, aan het eind van jouw programma een soort nabeschouwing willen geven. Oké. Okay. Voor hetgeen wat er gezegd is, alle Jan Mulder of zoiets. Maar ja. jij doet het fris, jij doet het goed. Maar, maar het moet vrolijk jezelf... en nee, het is duidelijk, Peter. Ja, ik, we, we nemen het mee in de vergadering. Moet je zeker doen, Mijn. Ja. Dag. Doeg. Uh, Martin. Goedemorgen met Martin. Goedemorgen. Even over die postzegels. Ja, uh, ja dat mag, want er staat in de algemene voorwaarden dat ze uiteindelijk bij een waardeverandering mogen ze uh, uiteindelijk ongeldig worden verklaard. Ja. Uh, het komt er nu op neer dat alles van 1977 tot 2001, dus alles met alleen een guldenwaarde, erop, ja? die ja? worden ja. ongeldig verklaard. Oh, oké. Okay. En dat mag? Ja. En dat mag. Ja, want het, dan zit Toon dus met, met al die zegels die hij ooit duur betaald heeft. Ja, maar al de zegels van voor 1977, die mag je al sowieso niet meer gebruiken. Oh, dan heeft die mevrouw dat gedaan waar hij het uh, over had. Dus je mag alleen als Juliana of Beatrix erop staat, mag je ze gebruiken. Oké, okay, dus hij moet heel snel nu alle uh, Juliana's en Beatrix op zijn brief uh, plakken. Ja, of gewoon lekker bewaren hè, en aan zijn kleinkinderen geven en drieën dan te gelden laten maken. Nou, staat genoteerd, dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Yo, doe Dag Martin. Dit was Nachtzuster, dag. <middels>